Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS Op 3. Duitse boeren protesteren vandaag weer tegen nieuwe belastingregels daar. Deze man is er ook bij en legt uit waarom. Dat we ook in de toekomst nog een Duitse landwirtschaft hebben. En niet dat we alles irgendwie uit de volgende eu länder of Zuid-Europa of Zuid-Afrika, Zuid-Amerika. naar hierheen importeren moeten. Ja, hij is bang dat Duitse boerenbedrijven massaal kopie onder zullen gaan als de plannen doorgaan. Er zijn de hele week al protesten door heel Duitsland. En vandaag is voorlopig de laatste actiedag. In Berlijn worden 10.000 actievoerders en 5.000 trekkers verwacht. Een Israëlische profvoetballer is opgepakt in Turkije. Afgelopen weekend maakte hij een doelpunt voor zijn club Antalya Spor en dat vierde hij door een tekst op zijn arm te laten zien... die verwees naar de aanslagen van Hamas op 7 oktober. Justitie in Turkije onderzoekt of die tekst hatelijk was of niet... Afgelopen weekend is een automobilist van nog maar 14 jaar van de weg geplukt. De politie zag de auto rijden in Gelderop in Brabant. Dat er iets met de verlichting was, hielden ze hem aan en toen ontdekten ze dat de bestuurder pas 14 was. De verklaring: Zijn neef die naast hem zat was te moe om zelf te rijden. Justitie neemt het erg serieus, want de jongen heeft al eens eerder ergens anders straf voor gehad. En in IJsland staan nog steeds huizen in brand in het dorpje Grindavik. Vlakbij barstte gisteren een vulkaan uit... Ruben woont in het dorpje, maar slaapt nu al twee maanden bij vrienden. Zijn huis staat vlak bij de plek waar de lava nu langstroomt. Er is een kans dat het overeind blijft staan. Ik zit toevallig nu rechtstreeks te kijken. En wat ik kan zien is dat het lijkt dat het een beetje te afnemen is. Maar ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het kan zomaar zijn dat het weer toeneemt zomaar. Dus er is een kans dat ons huis eventueel wel ondergaat, ja. Ja, hij gaat voorlopig met zijn gezin terug naar Nederland om het af te wachten. Maar denkt ook aan zijn dorpsgenoten, want die hebben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 Geleden, Hans. Uh, 20, ja. nou, 25 jaar geleden Hans? 25 jaar. 25 jaar geleden, 1999. De nummer, uh, heette 1999. Ja, ik nou, weet het nou, nog ja. goed. Dat weet je het nog ja. ja, ik deed drive-in shows in die periode. Oh, met Prince samen of niet? Nee, dat ook oh, dat dat Ik ben wel eens een keer bij een concert geweest. Ik mocht backstage oh, ja? bij Prins. Ja. Oh, en toen was ik helemaal in Londen, in Wembley. En toen uh, uh, kwam hij aan. Zo'n heel klein mannetje. En, hij zei, hey, en toen hey. ging alles dicht. ging <laughs> ja, alles dicht. Het is dus een heel groot, een groot scherm. En toen stonden we erachter. En toen zijn we maar weggegaan. <laughs> ja, mooi, mooi. Dat was een mooi verhaal. Goed, we gaan beginnen met het tweede uur van uh, Goedemorgen Zand. Met mijn collega Ger Loogman en de technicus Isabel Gunnelson. Ook verantwoordelijk uh, voor de muziek. We, wat gaan we doen in de tweede uur? We gaan zo praten met Hilly Jansen. Welkom Hilly, ze zit al klaar. Van het Zandvoortsmuseum uh, het Museum, over de nieuwe expositie. En, en nog uh, meer. Ja, en het vertrek uh, helaas. Uh, daarna komt het, uh, Carine Veerder weer terug. Uh, die heeft gisteren de watertoren beklommen. Ja, en we hebben we foto's gezien. Ja, ziet er spectaculair hè? Uh, ja, fantastisch. En uh, ze heeft er twee... Uh, ben jij daar nog wel eens geweest vroeger? Uh, ja, heb ik jij daar nog wel pannenkoeken gegeten? gegeten? Ik heb van mijn zus nog een, een feestje gehad. Oh, oh ja, ja, ja geweldig. Bedankt. Maar dat is wel heel lang geleden hoor, eerlijk gezegd. Maar dat is een leuk onderwerp en we sluiten af met de KNRM. bestaat dit jaar 200 jaar. Schipper Jan Willem van der Bout komt langs om te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren dit jaar. Uh, tussen alle reddingen door. Uh, uh, ja. Ik wil niet zeggen ja. hopelijk, maar dat is. Oké, en een nieuw nummer van Stef Bos trouwens. Over 200 ja. jaar KNRM. Dat gaan we ook later horen weer. Ja. Tegenover ons zit uh, Hilly Janssen. Nogmaals, welkom, Hilly. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen, want gisteren is er weer een uh, nieuwe expositie geopend. Hè? Ja, het is zo. Speelgoed. Ja, ja. Het, is, het is net uh, of je in een toverbal terugkomt. Ja. En, en daarna ga je dan over naar het nostalgisch speelgoed. Ja, nou, als je. Als je de verhalen hoort van mensen die het inleveren. Dat is echt uh, prachtig. Ja. Ja. Wat is ik het oudste heb, wat, wat jullie hebben? Uh, nou, er is één iemand en die heeft een beer ingeleverd. En een beer? Ik, ja, en ik had gisteren iemand van het Haarems Dagblad. En toevallig komen ze elkaar tegen. Toen zegt hij, hoe lang heeft u die beer al? Al 67 jaar. 67, ik, ja. ik weet niet anders dan dat ik die beer heb. Nou, die ja, ja. is helemaal kapot ja, en een kapot ja. oog enzovoort. Ja, geweldig. Maar uh, die geeft dat gewoon af aan het museum. Ja, dus ja. heel mooi. Ja, ik heb zelf ook nog een, een, een, een poesje. Dat was een knuffel. Je? Nee, dat heb ik oh. niet. Dat had ik even wel in kunnen lezen. Ja, die is ook uh, ja. 69 jaar oud. Ja, mooi. En, en, uh, en die is, maar er zit stro in. Dus het is keihard ja. voor kinderen. Maar krijg je bijvoorbeeld ook een idee waar, waar kinderen nou, zeg maar, 60, 70 jaar geleden mee speelden? Zeg maar. dat, dat... Ja, we hebben ook die houten tollen. Die hadden we oh, nog ja. in het museum. Het is een eigen collectie. Er is een keukentje van 100 jaar oud. Zo. Door een zandvoorter gemaakt. Wat leuk. Uh, uh, nou ja, dat keukenje is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Dus mm -hmm. uh, ga je het zo neerzetten. Ik kan niet overal vitrines voor, uh, vandaan toveren. Dus dingen staan ook gewoon open en bloot. En ja, ik heb ja. ook tegen de vrijwilligers ge gezegd van uh, ga wat vaker rondlopen. Ja. Want het is heel makkelijk omgooien of meenemen. Ja, en je dat niet moet de niet nee. uitgaan van achterdocht, want we willen gewoon iets uh -huh. moois laten zien. Ja, ja, begrijp ik. Is dit nou een expositie die, die is voor kinderen interessant, lijkt mij? Heel maar ook, ook voor volwassenen, ja, hè? Toch. Ja, ja, juist. Want er was een uh, wat oudere dame en die heeft de vitrine ingericht met een uh, winkeltje. Met al die producten van vroeger. Ja. Maar ook de eerste Barbies. En uh, ja, die komt daar dan en die heeft een heel gesprek over haar Barbies. En die andere die zit... Ja, ik heb een pop met drie gezichten. Heb je dat oh. ooit gezien? Een, een huilbaby, een ja. slaapbaby en een lachbaby. <laughs> nou, ik had er nog nooit gezien. Nee. Dus je oh, krijgt lapper. hele gesprekken. Ja. Ja. Hoe kom je er nou bij om een expositie over een speelgoed uh, te brengen? Nou, dat kwam omdat ik een kleindochter heb. En uh, die heeft, is gek op My Little Pony. Nou, nergens te koop. Ja. Dus ik gewoon op Marktplaats zit te googelen. Nou, de ene doos naar de andere voor uh, hele kleine bedragen... Nou, toen stond er een gigantische doos voor oh ja. 30 euro. Oh ja. Ik denk, nou, ik zet even alles neer. Dit, dit is rijp voor een tentoonstelling. Ja, ja. Dat gaan we gewoon doen. Ja, dat is dampig. Dus zo is het eigenlijk gekomen? Zo is het gekomen, maar dat is natuurlijk veel te weinig. Wat ga je daar nog meer bij doen? Ja. En, nou ja, dan ga je via... Hoe heb je het opgeroepen dan? Via social media en okay. in de Zandvoortskrant. Nel uh, Kerkman uh, die deelt de berichten. en uh, nou ja, de, uh, uh, Ook via je eigen kringen. Gewoon ja. e-mailbestanden. Jongens, wie heeft er nog speelgoed? Ja, ja, ja. ja. Dan is het vaak van ik wil het wel afgeven. Maar het moet achter Slot en Grendel. Ja. Maar de, de hoeveelheid reacties uh, die filmen? Die nou, we uh, hebben zo 30 deelnemers. Ja, dat? Okay. Maar dat betekent okay. ook bruikkleen overeenkomsten ja, tuurlijk, maken. Ja. En straks ja, moet ja. alles weer opgehaald ja. worden. Ja. Uh, uh, iedereen moet tevreden zijn. We hebben ja. ook allemaal de uitnodiging gehad. Ja. En wat ook leuk is. Ik denk we gaan gewoon de fotokring uh, ja. uitnodigen. Oh, leuk, fotokring ja. Zandvoort. Uh -huh. Nou dan heb je ineens uh, 13 uh, amateurfotografen ja, erbij. Ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Geweldig. Ja, ja daar kom meer bij kijken dan je denkt. He. bij zo'n uh, Het is een kluiverig. Ja. Ik kan, ja, ja, kan me voorstellen. Zoveel ja. werk. Uh, uh, je hebt niet alleen de tentoonstelling, want eromheen. Er gebeurt ook het een en ander. Hè? We hebben het al eerder gehad over uh, zeg maar, uh, radio voor kinderen. Hè? We gaan maken. Er ja. komt uh, schoolradio. schoolradio uh, woensdag is het dan de eerste keer. Ja. Ik weet niet hoe dat gaat lopen, want het is woensdagmiddag. Komen ja. de kinderen wel? Ja. Maar... Nou ja, goed, we, er zijn afspraken gemaakt met scholen. Uh, maar daar ben jij bij betrokken? Ja, Hans. Leon en ik zijn erbij ja. betrokken, ja. dus dat komt wel goed. En anders praat ik het wel vol, dat komt helemaal in orde, denk ik. We gaan gewoon een radio maken, maar eigenlijk door kinderen. En dat is wel leuk natuurlijk, ja. hè, door de kinderen. Nou, ik had ook al uh, Leon gevraagd: van, uh, wil je daar opnames van maken? Want we hebben nog één beeldscherm dat gevuld uh, kan ja, worden. Ja. En dan kunnen kinderen later hun eigen resultaat zien. Ja, ja dat is een hartstikke dus leuk. Dus Leon uh, die is al bezig met, ja, uh, met wat dus moois. Er worden voorbereidingen getroffen. We krijgen een voorleesmiddag, heb ik nog begrepen. Ja. Ja, en een poppenkast. Wie, een poppenkast inderdaad ja. van Maaike. Maaike Want Kappel. wat we nu gedaan hebben is uh, kaartjes gemaakt voor uh, prakkie, voor uh, jongerenwerk, voor uh, de speelgoedvijver. Mm -hmm. uh, die hoeven niet te betalen. Dus nee. ik hoop ook dat er heel veel kinderen komen. Ja, dat hoop maar ik ook. Maar je hebt natuurlijk ook nog ouders. Ja. Ik denk, waar laat ik die allemaal? Ja, nou, maar goed, goed uh, we gaan het meemaken. Absoluut. Uh, uh, tot wanneer loopt deze expositie? Tot maart. Tot begin maart. maart. <coughs> dan gaan we de bunker tentoonstelling De bunker opzetten. tentoonstelling, ja. oké. Okay. En dat is jouw laatste dan? Of? Nee hoor, Street Art is mijn laatste. Oh, dan okay. daarna nog één. Ja. En wanneer neem je afscheid van het zomermuseum? Augustus. Augustus, ja. oké. Okay. Dus na, na de zomer. Dan, uh, dan stopt het? Nou, ja. hoe, nou, hoe lang is uh... Nou, voor mij stopt het niet hoor. Uh, nee? Ik, ik heb zoveel plannen. Ja, oké. Okay, maar... Dat is je kleinkind. Dat is het, boeken. Oh, wat een mooie boek heb jij, zegt. Ja, de Zo. zoete zusjes. De ah, zoete zusjes. Dus, ja, ja. hartstikke goed. Zeg. En zij is eigenlijk de, de basis van het speelgoed, hè? Eigenlijk ja, wel. Eigenlijk ja. wel. Ja. Maar, uh, Augustus stop je dus. Uh, was dat je eigen keuze? Uh, niet helemaal. Het is natuurlijk, ineens ben je 67, daar moet je niet aan denken. Dus de detachering stopt vanuit de gemeente. Okay. En uh, nou ja, dan kan je blijven als ZZP'er. Maar ja. de andere kant, het bestuur is de baas. En die zeggen van nou, het is wel tijd voor een ander. En uh -huh. uh, jong en zakelijk. En uh, ja. we willen iemand die een meerjarenplanning kan maken. Uh -huh. en, uh, Had jij die ja, niet al? Een Nee. Ja, tuurlijk in mijn hoofd. Ja, ja, ja, maar ik niet ben niet zo van de beleidsstukken nee, nee, en de zakelijke nee, nee, nee, dingen. Nee, nee. Dus. Nee, nee. En zijn, zijn er al opvolgers bekend? Nou, de vacature is geplaatst. Uh -huh. En uh, nu is het gewoon kijken van... Uh, wie, wie kan je opvolgen? En de vacature is best pittig. Maar ja. nou, Wij, wij, wij kunnen maken geen kans, Hans. Nee, we zijn te oud. Uh... Ik ook niet meer, hoor. Nee, <laughs> nee. Want, ja, want ik kan je melden. Wij zijn nog ouder dan, dan jij bent. Ach, ja, ja. Ja, ja, ook dat nog. Je zou het ja. niet zeggen, maar... We zijn jong van hart. Ja. We zijn jong van hart. Ja, jong van hart. Dat is duidelijk. Maar uh, uh, jij zei al van ik heb zoveel plannen nog. Wat, wat, wat ga je doen? Ja, dan? maar weet je, uh, ik, ik ben niet alleen uh, directeur van het Zandvoortsmuseum. En directeur vind ik ook een uh, idioot woord eigenlijk. Ja, uh, je nee, bent ja. van alles. Je, je bent het wel. Ja, <laughs> nou, ja je, je, je boemt ja. ook de vloer en je zet nee, het vuilnis buiten. Ja, dus ja, ja, uh, de, ja. directeur voor zo'n, nou ja, Er staat een naam voor. En ik heb natuurlijk heel veel andere dingen ook gedaan. De, de tijdelijke maatregelen op de boulevard. En de ja. Eka En de Ondernemersavond. Ja. En ja. werkbezoeken met de wethouder. De, de nieuwjaarsreceptie. Uh, ja, de, de nieuwjaarsreceptie. Ja. Ja. Dus je blijft gewoon wel bezig? Heel erg. Ja. Ja, ja. Ik heb net een, een doellijst gemaakt voor de nieuwe stichting. Want ja. dat is dan ook wel weer nieuws. Uh, Gilles, Jan de Otto en ik ja. hebben een stichting in het oh. leven geroepen. En dat heet Beleef Zandvoort. Beleef Zandvoort. En daar gaan we heel veel losse culturele projecten oh, in stoppen. maar goed. En um, maar, maar, nou, wat, die wat, doellijst wat, van mij, die, ik denk, zo, <laughs> ga ik dat allemaal realiseren dit jaar? Ja, natuurlijk. Ja. Dus, was er een stichting druk. die dat al regelde? Voor het, wat uh, zeg je? culturele stichting, die was er nog niet? Nou ja, je hebt Zandvoort Hart. Zandvoort Hart, ja natuurlijk. Maar die hè? doen hun Zandvoort-art-route. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. uh, ik denk dat wij voor heel Zandvoort iets kunnen betekenen. Mm, mm, mm. Uh, we krijgen de beschikking weer over het uh, oude raadhuis. Oh, Zolang okay. het nog leeg staat. Yes. Dus, ik wil niet zeggen al die kraak, maar... Uh -huh. ja, beneden? Ja, beneden dat oude gebied. Halte ja. Dus Halterstraat. Nou ja, daar kunnen we invulling aan geven. Uh, we hebben de oude brandweerkazerne, waar, okay. uh, waar de kinderkunstlijn, maar ook Zandvoort-art... <coughs> We gaan de open monumenten daar gedaan. Ik word alweer moe als ik het allemaal... Ja, maar het wordt geen tweede museum uh, daar in het nee, oude raadhuis. Nee, je heen. moet het zien als een uitvalsbasis. We en, hebben prompstukken gedaan en, ja. voor, voor school. Uh, dat kan niet in het museum. Waar kan het dan wel? Oh ja, we kunnen het in het raadhuis doen. Ja, ja. Dus van die spontane dingen. Sinterklaas dus bijeenkomsten of ineens komt er iets op van een poppenkast. Nou, hup, dan kunnen we daar ja, naartoe. Ja, ja, ja, dat is wel heel mooi. En, uh, ik ja. hoor het al, er, uh, honderden, nou, honderden is veel, maar tientallen ideeën borrelen weer in je hoofd. Hè? Ja, en, en dan, dan hoor je iets over uh, Zandvoort, uh, beyond uh -huh. uh, We hebben nu meer uh, geld voor cultuur. Nou, wij zijn ook uitvoerders. Het ja. is dus ja. niet alleen maar iets bedenken en het over de hecht gooien. Nee, wij zorgen ook dat er iets staat. Dus ja. daar moeten we ook maar mee gaan praten. Uh -huh. Dus um, ik dus... wil niet zeggen na mijn pensioen, wat een idioot woord. Yeah Ga ik gewoon niks meer doen? Nee, maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen kunst nog. Dat wou hebben. ik zeggen, ja, want daar ben je ook druk mee bezig. Je maakt prachtige dingen, mooie kleurrijke ja. zaken maak je. Ja. Dus Om, ik wil daar had je ook uh... je tijd meer aan kunnen besteden. Nou ja, dat ga ik ook doen. Ah. Dus. Okay. dus je hebt een eigen atelier ook? En ja, heel mooi groot atelier. En uh, ik heb nou laatst een workshop gegeven met uh, de yoga studio. Okay. En dat smaakt naar meer. Ik denk dat moet ik veel meer doen, want ja. daar voel ik me het gelukkigst bij. Ja. Ja. Heb je wel eens werk van uh, gezien? Van, uh, ja, ja, zeker. Prachtig zeker. hè? Die ja. mooie, Hij durft zin, geen die nee club. te zeggen. Nee, nee, nee. nee <laughs> ik ga je over horen hoor. <laughs> Volgens mij heb jij nog contact met mijn vader gehad. Zeker. Regelmatig ja. in het verleden. Ja. Zeker. Ja, dus uh, daar, daar ken ik jou eigenlijk van. Dat is al heel lang geleden. Nou, lang geleden, maar uh, ja, dat... Uh, dus uh, daar ga je ook mee door natuurlijk, met uh, nieuwe dingen maken? Nou, ik, ik zal iets meer voor mezelf gaan zorgen. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is alleen maar goed toch? En met je kleinkinderen? Ja, ook vreselijk He? gezellig. Ja, volgens ja. mij geniet je daar ook wel ja. van. Ja. ja. Dus, dus augustus is zeg maar, de laatste... Ja, uh, en dan de KNRM 200 jaar die begint in september, die ja. kan ik nog even niet loslaten. Want okay, je nee, bent al begrijp. zo ver ja, met die, met ja, die ja, ja, ideeën ja. en samenwerking met het scheepvaart, samenwerking ja, ja. met ja. het lokale station, mm -hmm. met fotografen die een prachtige reportage ja. gaan maken. Dus die kan ik nog even niet, niet loslaten, nee, nee. maar daarna moet ik echt uh, stoppen. Okay. Dan komt er een groot afscheidfeest. Ja, volgens mij wel. Kijk, daar ja. houden we van. Eerst had ik zoiets van, nou, het hoeft voor mij niet. Maar nu denk ik, nou, kom op maar. Ja. wel van een feestje. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar wel heel informeel, hoor. Ja, je hebt gelijk. Niet met handjes uh, schudden en zo. Nee, nee, nee. Of, nee, of, nee. of uh, emotionele toespraken. houden. lekker mee. even in de polonaise met z'n allen. Ja. ja, en een borreltje. Ja, ja en vies. een borreltje. Nou, zo zo kennen jullie weer eigenlijk, jullie. Ja. Nou, ik uh, wens je enorm veel succes met alles wat je nog uh, gaat doen. Nou ja, vooral ben je nog niet weg. Blij dat Zandvoort uh, uh, ja, jou heeft. Ja, gelukkig, maar. Ja. gelukkig maar en ik heb straks nog tips voor jullie heel goed voor de redactie kijk nou ja die wil je nu al bekend maken oh nee dat kan ik doen ja want we hebben een prachtige tentoonstelling van uh, Moerkerk op de Boulevard en daar kan Anne Marion uh, Sensen iets oh, over zeggen. Oh, okay, leuk, leuk. En we zijn bezig met een heel mooi educatieplan. Ja. En dat is dan weer een apart onderwerp. Want ja. wat doet het Museum voor uh, Cultuur in, in Zandvoort? Met de Stichting Hart en Cultuur met uh, Kwaliteit. En, ja, dat is zo'n mooi project. Dan moet zij maar zelf ja. zelf vertellen. Dus. Dat kan... Zeker weten. Oké, goed, dan ga ik, uh, ga ik er een keer uitnodigen. Dat is okay. wel, voor het programma. We ja. uh, ja, bedanken jou in ieder geval voor je komst. Uh, en nogmaals veel succes met alles wat je nog gaat doen. Uh, dit jaar en de jaren daarna. En we komen elkaar nog wel in In de twintig jaar ja, daarna, zeg maar. Ik, ik wil ook uh, geïnterviewd worden over street art. Heel goed. Ja, dan dan gaan dat we zeker we doen. Ja, gaan we dan zeker doen. Dan kom je weer terug. Nee, nee, ja, ja, En de nieuwjaarsreceptie blijf ik ook doen. Ja, ja, kijk, als vrijwilliger. Kun je iets zeggen over street art? Wat moeten we ons daarmee doen? Street art? Uh, ja, dit uh, worden uh, muren in de openbare ruimte... die beschilderd worden ja. door... Naar kwaliteit uh, kunstenaars. Ja. Dus wat denk jij? De, de oude brandweerkazerne, mm -hmm. die zijkanten, dat, dat hele saaie gebouw, mm -hmm. die mogen ze doen. Oh, en die, die keermuur bij de uh, passage. Okay. Dus als je de trein uitkomt, ja. die, die, die muur die ik ooit gemozaïkt heb, mm -hmm. nou, die is echt wel aan vernieuwing toe. Dus ja. we nou, we gaan... hadden natuurlijk die, die, die uh, steegjes hè, bij de Engelbidstraat. Die hebben we al Prachtig gedaan. Prachtig ja. geworden. Ja. Maar voor alles oh, dan is dan het... dat wordt meer uitgebreid eigenlijk. Ja. Voor alles is het wel, uh, het, het kost geld aan materiaal, het ja, kost geld aan de kunstenaar en ja. uh, je hebt toestemming nodig van de pandeigenaar. Ja, ook. Dus ik zou ook zoiets willen doen in Zandvoort Noord met het ja, bedrijventerrein. Er zijn ja, hele lelijke muren. Ja, ja. zeker. En uh, pre-wonen, kijken of we iets kunnen doen met jongerenwerk en oh, okay. participatie, Leuk. mooie flats maken. Ja. Dus, uh, nou, je had al één medewerker die heeft uh, zo, zo, die, graffiti, die Graffiti allemaal op die uh, muur Ja, daar, ja zijn daar zijn we niet blij mee. mee. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat moeten we niet hebben. Nee, dat nee, nee, ja. is vandalisme. Van, ja, ja. vandalisme, absoluut. Ja. Ja, ja. Ja. Maar er zijn prachtige dingen te maken hoor. En uh, als je op YouTube kijkt uh, wat er in het buitenland af en toe gebeurt. Oh. En die, ja, niet maar, normaal, maar dat wil je deze, hier toch naartoe ja, halen. Ja, absoluut. Nou, dat zijn we nu aan het doen. Dat is goed hoor. Hartstikke goed. Een heel goed idee. Daar zijn we erg benieuwd naar en dan gaan we. Uh, wanneer er meer duidelijkheid is, uh, ook over praten, hartstikke goed. We blijven je volgen. Ja, we blijven je volgen en uh, ik wens je uh, heel veel succes. Je krijgt weer... Uh... Ik krijg weer twee nieuwe boeken, zusjes. zusjes vakantie. Al. Hoe heet en ze? Zoete, zoete, Liz, Lis, ja. leuk, leuke ja. naam. <laughs> ik heb tegen haar gezegd, jij mag straks een filmpje maken met oma in het museum en dan zeg je... Ik ben Liz van Roon, ik ben zes jaar... en ik nodig jullie uit in het museum. Nou, no. kijk of ze dat kan. Ja. <laughs> ja, anders doe je autocure, kan ook doen. Ja, maar zo goed ben nee, ik daar me niet meer. Nee. Nee. Hey, hartstikke bedankt, okay. nogmaals en een heel fijn weekend. Uh. Fijn weekend. Proost, ja? oké. Okay. Bye-bye. Okay. Ja. Bye. bye. bye. Muzika. Muzika. El Muzika. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me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 With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, Van Frankrijk mijn grootste helden. Ja, zanduid, bijzonder, bijzonder. En dat, dat gaat nooit vervelen. Nee, helemaal niet. Nee, dit nee. soort muziek is echt altijd goed. Ja, en Fly Me To The Moon, dat is ook nog een Fly beetje een Fly Me To actueel, The Moon. Zeg, want, dat ga je je willen we naar de maan. Ja. Ja, ja, ja. Frank was de tijd ver vooruit. Frank ja. wel. Goed, we gaan naar Jullie, naar ons tweede onderwerp van. Tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Ja, we gaan is, luisteren en, en, naar Carina. Want uh, ja, die dat is, is wel uh, heel heel spannend Die want, is gisteren met Kees Drijsma, de architect van ja. het uh, nieuwe gebouw, het nieuwe Watertoren, zeg maar. Uh, is ze naar boven geweest en we hebben deze uh, uitzending hebben we het eerste deel. En volgende week, dan moet u eigenlijk weer luisteren. ...hebben we het tweede deel van deze uh, beklimming van de Watertoren. Ja, het leuke is, ze heeft ook uh, allemaal foto's gestuurd. Ja. Van, uh, prachtig, uh, lekker zootje binnen daar in de Watertoren. Ja, ik weet het nog wel, want ik heb er nog wel pannenkoeken gegeten. Ja, ik heb er ook uh, een feestje nog gehad en ja, zo. En ja. Dat was altijd heel gezellig. Ja, het was op. heel... Uh, maar het is een beetje... De Tante Stijds heeft daar ja. redelijk aan geknabbeld. Maar ik weet zeker dat het prachtig wordt van binnen. Nou, laten we eens horen wat Carina om ja, te we zeggen we gaan heeft. luisteren naar Carina. Carina, hier, live op ZFM Zandvoort. Goedemorgen. Ik sta hier bij een heel hoog gebouw, wel van wel 48 meter hoog. Uh, geheel van bakstenen, gebouwd in ja, 1949. En... Uh, ja, daar gaat iets bijzonders mee gebeuren. En ik heb vandaag een gesprek met de architect uh, van uh, Springtij. Dus ik ben heel benieuwd of hij er al is. Ik ga eens eventjes kijken. We gaan even de deur van de watertoren proberen open te krijgen. Want hij staat toch wel onder druk. Zo, nou, gelukt. We kunnen erin. Op naar boven. <lacht> nou, goedemorgen de architect van Springtij. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zijn uh, met een beetje geweld hier uh, de watertoren binnen kunnen komen. Want uh, de roest zit flink in, de, in het slot. En je hebt me al een paar kamers laten zien. Uh, het is wel een klus hè, om deze watertoren straks te transformeren in een mega mooi gebouw. Van binnen en buiten. Ja, klopt. Ja, klopt. We kwamen inderdaad wel van de ene tegenvallen in de andere. Dus het is inderdaad wel een helsinki om zo meteen uh, hier weer een uh, mooi jasje omheen te zetten. Ja, ja, en je laat me nu al wat uh, in de trappengalerij wat mooie elementen zien. Uh, hè, de, de visjes, uh, het symbool van Zandvoort, die zitten hier in de trappengalerij. En dat laat je. Er ook in. Ja, deze, deze hele trap die blijft bewaard en ook die visjes die worden gerenoveerd en die komen helemaal ander weer terug. Ja, en de lift doet het natuurlijk niet, hè? Nee, nee, dat is een hele. zou ik ook niet aanraden. Nee, niet dan wordt het een escape room. Ja, ja, er komt helemaal een nieuwe lift, komt erin. Sze. Dus je kunt zo meteen wel helemaal van beneden naar het naar penthouse. Keren. Ja, dat moet ook wel. Voor de mensen die boven wonen en met hun boodschappen moeten slepen straks, dat is niet handig. Nee, nee, de luxe die, die komt hier wel in, hè? Ja, ja, ja, Want ik heb de foto's gezien van hoe het gaat worden. Nou, dat wordt wel echt fantastisch mooi. Ja, ja, dat zijn twaalf uh, grote appartementen. En bovenin is het over drie verdiepingen, Dus het penthouse is, is, is, is, is, is, is helemaal groot, uh, met 250 vierkante meter. En uh, ja, dat, is, dat zijn wel uh, uh, uh, uh, uh, bijzondere appartementen ja. bijzondere, uh, worden. Wauw. En, uh, en gaan wij nu helemaal naar boven lopen? Dat, dat lijkt, lijkt me wel leuk. Overal. Ik hou deze plaat. Oké, okay, dan past. loop ik voor. Ja, oké. Okay, ik vind het een mooie trap. Juist. Ja, ja, wat is dit? Ga niet. Ja. Oh ja, dat is uh, natuurlijk superbestendig tegen alles. Je ziet wel nog mooie liftdeuren. En. Uh, ja, is, de watertoren is 48 meter hoog. Hè? Ja. Dus uh, we hebben nog wel even te gaan nu. <laughs> het lijkt wel of ik weer de Sacrada Familia uh, helemaal oploop. Ik vind deze ronde ramen ook zo mooi. Ja, die komen die op, blijven uh, ook? Ja, die, uh, die uh, ja, gaan we iets groter maken. Okay. Want dan we ook niet uit met het, uh, het daglicht, Maar die komen zeker terug. Ja. En de waterreservoirs zitten er natuurlijk nog in? Ja, de, die verdieping komen we nu. Oké, okay. spannend. Het ziet er wel een beetje duister uit. Ja, het is heel duister. Het lijkt wel zo'n... escape room achtig gevoel krijg ik ja. nu. Hier zie je vrouw. Zo. Met de waterleidingen. Je hoort ook dat het een beetje hol is. Ja. En als we daar naartoe lopen... dan moeten we uitkijken, er zit een gat in de vloer. Die hebben we gebruikt om te kijken hoe, oh, ja. dik, hoe dik de vloer is. Zo, kijk eens. En als je hier omhoog gaat kijken... ja. Ha? Maar ja? deze hier staan. Hier zie je, oh, ja. hier komt de tafelconstructie. En hier staan dus twee versukken bekers op. Die zaten vroeger helemaal vol met water. En dat was dus het drinkwater. En dat is bijna voor druk. Er zat ook wel drinkwater in. Dat oh, ja. was natuurlijk onder druk op. Uh, en dat is nu een heel klein lullig pompje naast de straat. Je zou echt die, het, geloven, nu, die, die het, het nu doet. doet. Ja, en dit hadden ze allemaal nodig. En oh. dat is feitelijk. Daarom zijn in Nederland al die watertorens feitelijk niet meer in gebruik. Dat ja. het is een heel mooi systeem. Ja, door heel slim. Door dit op het hoogste punt in zand voor te plaatsen... Ja. heb je overal druk op het water. En uh, dit, deze bakken... die worden, denk ik, afgebroken of moeten die blijven? Die, die bovenin hier, die worden afgebroken. Want het uh, uh, was de bedoeling om ze te behouden... En met de monumentencommissie, uh, want die wilden ze per se uh, terug hebben, gaan ze opnieuw gaven ze helemaal maken. Dus dan komen er wel grote gaten komen erin, want ja. dus anders uh, kun je er niet doorheen. Maar we gaan uh, deze weer helemaal terugplaatsen. Want het is nog wel een uh, monument, hè? Ja, ja absoluut. Okay. Ja. Dus je hebt best wel wat voorwaarden waar je aan moet voldoen. We moesten uh, heel veel voorwaarden. We moesten, want het de, de messenwerk was ook helemaal af. Dus dat gaat er ook uh, af, uh, afgehaald worden. En, uh, en natuurlijk er komen woningen in. Je ziet, het is heel donker. Heel donker, het is, uh, ja. Er zitten hier hele kleine raampjes in, ja. dus hier kun je niet wonen. Dus er moeten ook grote ramen moeten ja, erin komen. En dat kan met de constructie? Dan ja, gaat het niet ja. opeens... Nee, we hebben uh, de, de, de constructie, er de, de komen dus zometeen allemaal vloeren ook tussen... En, uh, en uh, tezamen met de, deze Alles komt wel op deze grote constructies te staan. Ja. De bestaande constructie die kon honderden liters water aan. Ja. Dus ik zei ook tegen de, de koester, gaat dit goed? En hij zei, ja, er zit zoveel water in. Dat kan, uh, het, het, het, is, uh, het is berekend op heel veel, heel veel... Heel veel gewicht. Dus het ja. kan een woning makkelijk dragen. Ja. Nou, knap gemaakt. Want eigenlijk niemand heeft dit, denk ik, uh, gezien. Ik bedoel, als je vroeger hier wat boven uh, wat ging drinken... Ja, Dan dit, sla je dit allemaal dit, over. Ik vind dit een heel mooi punt. Dit he, is heel betekent. bijzonder. Als we verder lopen. Ja. Nou. Zie je hier een omhoog. Uh, en, en na u. Oeh, <laughs> als kijk. Als hier omhoog gaat. De spinnen vinden het hier ook leuk. Kijk eens omhoog. Zo. Wauw. Ja, te gek, hè? Nou. Ja. Uh, ook een beetje uh, alsof je op een andere planeet nu terechtkomt. komt. <laughs> Alsof hier zo'n uh, ruimteschip is geland. We moeten hier langs, toch? Ja, dat is weg Het heeft iets engs. Ook wel? Nee, je moet hier niet. Je kunt hier, als je samen bent, is het al heel eng. Nou, ik uh, hou me even goed vast, dus ik ga zo weer even verder opnemen. Het is een, uh, een heel bijzonder. ...zicht zo op deze waterreservoirs. Het zijn er twee, hè, van 425 kubieke meter noem je dat dan, hè? hier tussen Zo. Oh, leuk, op de muur geschreven. Oh, daar ligt hier water binnen. Ja. In het Duits. Ah, kijk eens. Even de eerste keer doen we hier waar, hè? Oh hier, nee, oh jeetje. Hier kun je het zien. En hoe hol het klinkt. En hoe hol ik. Hoe? Maar er was bijna al 30 jaar niemand meer van deze trap gegaan. Nou, dat. De... Om in de reservoirs te gaan. Nou, dat snap ik wel, dat durf je toch niet? En, mijn collega en ik gingen voor het eerst hier kijken. En dan gingen we met z'n tweeën hier afdalen. Oh. Maar niemand wist dat wij in de toren waren. Oh nee. Dus halverwege had ik zoiets van: volgens mij is dit een heel slecht idee. Ja. Zijn je er gauw maar weer uitgegaan? Zijn we er snel weer uitgegaan. Maar, maar ligt er nog water op de bodem? Want het is nee, zo nee, maar, diep. Oh, het is helemaal droog. Het is helemaal droog. Zo. Ja. en Het is de wind, hè, wat je hoort, of niet? Nee, dit is jouw stem. Oh. En, ja, hij wordt even dicht. Ik ja. Wauw. Het galmt helemaal door. Hier is het voor water. Ja. Er zit geen dat ik. ik oh, Oké, okay, ja. Ik vind gewoon onderzoelen lopen. Eindelijk moet ik hier even een foto van maken. Want dit is toch wel iets heel. We moeten nog hoger natuurlijk. We gaan door. Oh, ja. Dan kun je zien hoe hoog het ook is. Maar het vast is natuurlijk helemaal verweerd. Ja. Ja, zeg. Dus we gaan nog steeds, steeds een stapje hoger. Nou, nu heb je dus al heel mooi uitzicht over het strand. Ja, nee, Als je hier, dit appartement hier staat, hebt. Dat, hier zie hier, je hier die gaten in die... Ja. Zo kreeg ik het idee, oh, volgens mij kunnen we dus blijkbaar gaten mm -hmm. in, hierin maken. Ja, en, uh, goed voor kwam, het licht. Ze zitten er al. En we, we maken ze alleen wat groter. Dus dit, dit effect heb je zo meteen en dan kun je er doorheen lopen... om van die kant naar die kant te gaan. Ja, prachtig. Ja. Carina, hier, live op ZFM Zandvoort. Don't stop believing from Johnny Hierbij ZFM. Ja, goedemorgen Zandvoort samen gaan, met Hans. Uh, we gaan en, alweer weer naar het laatste onderwerp. Het uh, laatste onderwerp. Want en... we hebben net nog geluisterd even naar uh, Carina, hè, wil ik nog één keer zeggen. Dat uh, uh, was een heel leuk uh, item. Dit was deel 1? Dit was deel 1 en volgende week zenden uh, we deel 2 uit. Ja, van het, uh, van het bezoek aan de watertoren van ja, Carina. Inderdaad, nou, dus, uh, zij ze, ze is wel bezig met het appartement daar. Het bovenste appartement, 2,3 miljoen. Uh, Twee, nee, 3,2. 3,2? Volgens mij is 3,2. Oh, dan is het wel heel uh, snel nee. <laughs> meer geworden. duur? Nou, ik vind het meevallen. Wat ik wel <laughs> hoorde is het verkocht trouwens aan de Duitsers, wat ik begrepen heb. Nou, er zit een, uh, hoe heet het op, een, uh, een optie. Optie, oké. Okay. Ja. Nou, ja, het is nog niet, het, uh... het niet klaar, maar er zit een optie okay. op. Uh, onze laatste gast, dat zou, uh, uh, dat was aangekondigd, Jan Wille van der Boud, zijn, de schipper van de KNRM, Zandvoort. Maar... Maar, die is heel druk bezig met zijn, uh, zijn manning nog. Met De boot. <laughs> met en, uh, boot. Ja. Of is er een redding? Want uh, tegenover ons zit uh, Judy Snitger. Zij is ja. uh, net begonnen als PR-functionaris. Ja. Uh, ja, ja, spannend. Dit is een behoorlijke ja, vuurdoop ja. zo. Er was is, het, geen... is, het, is het ook een vrijwilligersbaan? Uh, uh, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Er is toch geen uitruk van de KNRM, toch? Nee, nee okay. is het is gewoon een oefening. Ja, een oefening, ja. ja. Dat ze elke week, hè? Elke week. Nou, ja, elke week om 8 uur ochtends rukken ze uit. En, ja. Uh, ja, klopt. Ja, dat ik. En dan, dan, dan, wordt, dan wordt er geoefend. Ja. Ja. Uh, welkom, uh, Judy, want uh, we gaan praten over de KNRM, want die bestaat dit jaar 200 jaar. Ja. En dat is wel heel, uh, heel lang eigenlijk, hè, Ja.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 Ik durf het niet te zeggen. Het nee, afgelopen het zeggen, jaar maar. hebben we... Maar zijn dat tientallen of honderden? Of, uh, nee, we honderd, ja, duizenden zelfs. We ja? in, in het afgelopen jaar alleen al... is er in Nederland door de KNR... meer dan 3000 keer uitgerukt. Ja. Um, hmm. Dus er zijn... Uh, en, en meer dan, ik geloof meer dan 2000 mensen gered. Zo. Ja, wel, uh, maar wel. dat is Nederland breed, hè? niet Diep alleen antwoord. Ja, antwoord. Ja, Gelukkig. Ik wil nog even teruggaan naar 1825. Dat was de eerste redding Dat was van de Virginia. Ik heb het allemaal opgezocht hoor.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 ...kan ik oplezen wat er toen gebeurde. Onder leiding van de plaatselijke bestuurder van Zandvoort, de heer Cornelis van der Werft... ...er is ook nog een straat nagenoemd, he, de Cornelis van der Werftstraat... ...vertrok de Sandvoortse roeirellingboot over het strand richting Wijk en Zee. Men wist niet of er al een reddingboot te Wijk en Zee gestationeerd was. Na vele uren kwam men bij de Virginia aan... ...die vast op de banken zat en een man in het wand. De Sandvoorters besloten de reddingboot te lanceren... ...maar de wijkers hadden geen vertrouwen in hun reddingboot... ...en nog niet geoefend met hun boot... En helaas, de Zomvoorten de reddingboot sloeg vol water... maar om geen tijd te verliezen namen de Zomvoorten de reddingboot van wijk en zee... en gingen naar de Virginia en haalden de 11 manningsleden van boord. En de twaalfde was helaas overleden. Dat was eigenlijk de eerste redding die ze gedaan hebben. Ja. Dat was voor de kust bij Wijk aan Zee. Uh, ja, tegenwoordig hebben ze natuurlijk uh, de meest professionele communicatieapparatuur Die ze toen nog niet hadden natuurlijk. Nee, dat klopt. Ja, ja dat ja, wordt ja, nu wat... heel breed gecommuniceerd. Nee, ja. nee, dat wordt nu inderdaad Het is heel makkelijk om nu de kustwacht en, en, en alle reddingsmensen uh, uh, op te roepen. Zeg maar, hè? Ja. Via de marifoon, en weet ik wat ze allemaal hebben. Ja, uh, ja wat dat betreft is in de 200 jaar wel heel veel veranderd. Heel hè? veel veranderd ja, ja. ja. En, en ten goede. Ja, ten, ten goede, goede. Ja. Ja, zeker. Ja. Want we hebben nu al uh, heel lang de Annie Paulussen. De, Ik ja. denk alles dan worden al bekend. Mm -hmm. De Annie Paulussen, uh, mooie boot. Ja. Maar er komt een nieuwe aan. Ja, er komt een nieuwe aan. Uh, die is uh, inmiddels. De, uh, uh, er zijn. Uh,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 hopen we in ieder geval. Dan uh, hopen we dat de vergunningen rond zijn. En, uh... Die zijn nog niet helemaal rond. Nou ja, het maar... is altijd, er is altijd natuurlijk een bepaalde stilteperiode voordat, ja. je, uh, voordat dat allemaal in gang is. Maar ingangt, het is eigenlijk dus alleen dat de ingang van uh, het station verbreed moet worden. He? Dat ja. is eigenlijk het enige Ja, er moet een stukje worden uitgelegd. Omdat, die, ja. omdat deze bootwagen is, is groter. Ja, die is groter. En die dus uh, die... een... uh, hij past niet meer. Het is wel handig als hij er ook uit kan. Ja. Nou, en als de deur dicht kan. <bfort gigs> ja, hey, heeft... Wanneer komt die nieuwe boot dan? Dat weet je ook nog niet. Pregeven. Nou ja, we hopen uh, dat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 Um, nou ja, dit, aan, uh, ja, ja, dit interview gebruiken om, uh, om alle Zandvoortse ondernemers op te roepen om uh, een bijdrage te leveren aan de KNRM voor, uh, voor de komende 200 jaar. En hoe doen ze dat? En we zijn natuurlijk. Uh, nou hoe? ja, we zijn eigenlijk staan we open voor, uh, um, voor allerlei activiteiten die we samen kunnen organiseren. Uh -huh. Initiatieven die uh, vanuit, uh, uh, vanuit ondernemers worden. Uh, samen met, met de KNRM kunnen we natuurlijk allerlei ja, uh, uh, initiatieven ondernemen komend jaar. Dus we horen heel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 Ja, dat is een, ja, ik, dat is een hele goede Ik kijk, uh, inmiddels is aangeschoven uh, de secretaris van de vereniging. Uh, <laughs> goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Gilles. Goedemorgen. Uh, misschien kun jij er iets over zeggen. Uh, 11 november, uh, Gilles Kok. 11 november is de dag, hè? Is de dag, ja. ja. Dat heb ik als kind al leren zingen. Ja, dus, uh, <laughs> ja helaas is de zomer er net voorbij. We ja. dus kunnen geen groot uh, zomerevenement om doen. Nee, maar... klopt. Maar goed, het is bijna 200 jaar geleden is dus, uh, de KNRM officieel opgericht. Uh, ja. uh, als KNZRM een hele lange afkorting. En mogelijk een als... noord zuid ja, redding, ja, ja, ja. Oh, wat is jouw functie nu bij de. Secretaris? Wat Hans zegt, ik ja. ben secretaris. Ja, ja. secretaris. Ja. Oké. Okay. Dus, al uh, lang of niet? Uh, sinds 2013. 2013. Okay. 20 ja, dat is al, al een tijdje. Dat is best een tijdje. Jaar. Ja. ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Maar uh, over 11 november kunnen we nog niet uh, veel zeggen. Jawel, uh, dat is de oprichtingsdatum. Ja. Uh, afgelopen 11 november was eigenlijk de, het startschot voor het jubileumjaar, zeg maar. Ja. Mm -hmm. uh, het lied is nu, uh, wat uh, jullie zegt. Uh, is wel het eerste hoogtepunt echt van het jubileumjaar. Uh, binnen Zandvoort gaan we inderdaad allerlei activiteiten ook uh, koppelen aan het uh, jubileum. Ja. En in oktober wordt in het Luxor Theater in Rotterdam uh, een, een, een theatershow georganiseerd landelijk waar, uh, en uh, het zijn meerdere voorstellingen en de ene ja. keer worden donateurs uitgenodigd de andere keer uh, ja. ook alle vrijwilligers van de KNRM in heel Nederland. Ja.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 Het doel voor ons is de, de, de, de naam KNRM breder uit te dragen. Dus dat meer ja. mensen weten wat de KNRM is en Precies. doet. Uh, we merken binnen Zandvoort ook nog steeds heel veel mensen... die echt geen idee hebben wat achter die blauwe deur zit daar nee, ja, op de nee, nee, Maar er zijn wordt wel, er wel heel vaak uh, uh, de KNRM en, en, en de Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij. Dat nou, je zijn de KNRM zijn wij. En de reddingsbrigade. En de reddingsbrigade, dat en is de de reddingsbrigade. reddingsbrigade. ja. Dat, maar daar is natuurlijk best veel... Uh, weet je wel, het wordt regelmatig... Het zijn twee hele verschillende gaan. organisaties, maar we doen heel veel uh, wat op elkaar ja. lijkt en we doen ja. ook heel veel samen. Ja. Uh, als ik het heel plat mag slaan, dan is de rengsbegaarde preventief op het strand aanwezig, mm -hmm. voor strandbewaking en, uh, en, uh, en uh, de kustbewaking. En wij als Kanderemen zijn wat verder op zee actief. We ja, hebben ook een grotere reddingboot okay. en wij zijn niet preventief maar we komen reactief. Dus als er ja, ja, ja. Uh, alarmering is ja. en wij zijn nodig, uh, iedere uh, ieder vrijwilliger bij de Kanderemen loopt met een pieper rond met mm -hmm. hun, uh, uh, en die is gewoon aan het werk of op visite of waar dan ook. En mm -hmm. Zodra het nodig is zijn we binnenkwartier op het water uh, met de ja. boot. Ja. Uh, dus dat kan soms wel uh, voor verrassende situaties.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 Het is best wel spannend. En wat ik, wat ik zie is dat mensen die er eenmaal zitten, heel lang blijven zitten. Mm -hmm. ja, ja, dat klopt. Ja, er zijn er ja. een paar die al meer dan 40 jaar zijn. Uh, ja. uh, Zeker. En dat, uh, want ik zit er dus vanaf 2013. Dus mm -hmm. toen ik binnenkwam, toen was het behoorlijk dat niveau. Van die ja. mensen die er al een hele carrière op hebben zitten bij de KNRM. Mm -hmm. 48 uh, jaar, hoorde ik gisteren iemand zeggen. Die wil ze 50 jaar volmaken. Ja, ja. ja. ja precies. Ja, mooi, ja. Ja. Ja. Um, maar er, zijn ook, er is ook heel veel nieuwe lichting bijgekomen afgelopen jaren.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 of we moeten er nog bij komen? Nou, we zijn aardig op sterkte, denk ik, ja. Gilles, toch? Ja, want de laatste maanden werd er wel veel gevraagd om nieuwe vrijwilligers, zeg maar. maar de, de, de, de ja, maar het is wel mee? een blijvend iets ook, hè. We, uh, ja. De club hoeft geen honderd man groter te worden, ja, helemaal niet. Dat ben ik met je eens, uh, ja. Maar er is altijd iemand die afvalt, of iemand die bijkomt, dus je bent altijd op zoek. Uh, hmm. Maar het moeten ook mensen zijn die, uh, die passen bij uh, wat we bij de vragen. De ja. Ja. En uh, bij de groep sowieso, omdat ja. het een kleine, hechte groep ja. is. Daar ja. moet je ook in het pulletje passen. Maar ja. je moet ook uh, passen qua werkschema dat je ook uh, van je werkgever uh, zomaar je spullen ja. kan laten vallen. omdat ja, je ja. naar de boot gaat. op uh, dinsdagmiddag 2 ja. uur. Ja. Terwijl je net met een, uh, met, met een klus bezig bent. Je nee, ja. moet je zwemdiploma hebben. Ja, dat is handig. Ja, Praktisch, ja. Nou, ik zal ja. je zeggen, de, de, dat was vroeger zeker niet zo. En er zijn er nee. wel een paar die uh, uh, uh, daardoor het niet gehaald hebben. Meestal, uh, heel bijzonder, ja. ja. Maar dat ga je al ja. met het museum terug uh, okay, okay, zien ja, en wel. luisteren. Ja, jullie, jij bent eigenlijk net begonnen bij, uh, bij, bij de KNRM. Ja, maar niet als opstapper, dus dat weet ik wel. Ook niet als Schipper.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 Dus je kon ook naar wijk aan zee, maar je bent lekker een uh, Ja, precies. Ja, ja. Goed. Dus je, je voelt je daar wel op je plek. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja, ik loop elke zaterdagochtend sowieso met, met ja. de hond over het strand. Ja. Dus, uh, nou, oh, en daar u, ken uh... ik jou van. Ja, dat, zou, oh, dat ja. kan heel goed. Ja. Ja. Ja. Want wij hebben natuurlijk allemaal een hond. Ja, ja zeker. Uh, <laughs> het is een grote ontmoetingsplaats <laughs> ja. het strand. Gilles en ik hebben dezelfde hond. Ja, ja. ja. ander kleurtje. ja, lijkt ja. vandaag veel. Ja, leuk. Ja. Ja. Ja, dus ja. Uh, nou ja, nu uh, ga ja. ik een bakje doen bij, uh, leuk. bij de bemanning. Ja. Ja. ja, precies, op boot. Uh, hebben jullie nog helemaal geen mensen meer nodig dan? Als mensen natuurlijk als. nog eventueel. Ja, hand, nou, uh, handjes, handjes zijn er ja? altijd uh, zeker. En zeker nu ook. Kijk, we, uh, het KNRM wordt vaak ook denkt, nou, dat is dan uh, zo'n stoere man op de boot, zo'n mm -hmm. opstapper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 sowieso, het communicatie wordt steeds breder. Uh, sociale media is er in de loop der jaren bijgekomen wat een ja. belangrijke plek heeft. Dus we hebben ook eigenlijk heel veel handjes nodig eromheen. Uh, ja. Dus ja. mensen die uh, uh, ja. iets met, met communicatie kunnen, die kunnen zich bij jullie melden. Ja, ja. Uh, ja zeker. Om iets te we, we hebben we zowel niet redders op om ja. te te gaan redden, de als redders aan de wal nodig. Dus ja. Precies. Ja. De, ja. De, de Annie Paulus is nu alweer 29 jaar in gebruik, vanaf ik 95. Klopt. Ja, dat kan ik. Ik heb het al dankjewel, Maar, ja, maar uh, is, dat, is dat erg lang of niet? Of is dat uh, te lang misschien? Of, uh, nou, en, en de boot. Ja, ja, en de boot uh... Het is een oud dame die het altijd binnen gestaan heeft. Ja. Ja. Uh, ja, ja, maar is, ja. op het moment dat het gebruikt uh, wordt, ja, wordt er wel wat gevraagd van die boot. Ja. Maar Wat ja. zijn de kosten voor een nieuwe boot dan ongeveer? Um, ja, ik weet niet, wat heb je liggen? Nog iets? Uh? Ja, ja, ja. Vraag, maar uh, maar dan krijg je toch wel over 6-0? Nee, uh, de KNM is uh, een paar jaar geleden gestart met een heel vlootplan. Uh, mm -hmm. Een vlootvervangingsplan. Ja. Dus uh, in heel Nederland, hè, met vijf jaar uh -huh. stations, hebben allemaal minimaal één boot. En die worden in, in, uh, in een aantal jaren tijd oh, allemaal okay, vervangen. Ja. Uh, onze boot uh, ja. staat ook op de nominatie. Ja. De ja. nieuwe... We weten al wat we krijgen. Hij ja. is alleen nog niet in productie. Oké, okay, nou, nou maar Die gaan, gaan, gaan ergens vinden, in 2015, of 2016. Ja, we gaan uh, afronden, want uh, we gaan naar het nieuws. We gaan eerst luisteren naar, naar eerst wat als ja, de storm ja. komt. We gaan eerst luisteren naar wat als de storm komt. Als de storm komt, en dat is helemaal van, gericht uh, ja. op uh, KNRM 200. Op ja. Ja. Met veel dank aan de je ja. ja. Dankjewel voor het gesprek en een goed weekend. Dank jullie wel. Oké.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 Maar weten ik wil droog door de regen? Voorkomen is beter dan laten genezen. Je moet me geloven. Er kunnen echt een eind komen. Ik weet het zeker. Ik heb het al. Maar wat als de storm komt? Als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn. En wat Wee van de avond, dwars door de storm, dwars door het oever, zoek naar een licht. Er zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. Goed, uh, ja, we zijn aan het einde van uh, onze uitzending. Prachtig nummer. Uh, leuk dat u geluisterd heeft. Ja. Uh, Ger bedankt, Isabel bedankt, en jullie allemaal bedankt. Ja, en, uh, iedereen. En Hans ook uh, bedankt en, uh, hebben en uh, we tot de volgende week al, uh, gelukkig... ja, hebben We de mensen al gelukkig hebben vorige week. Ja, vorige uh, week. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, we, uh, Ik kan niet aan de gang blijven. Nee, nee, nee. We gaan het er... tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer.